Commissaris, voor de laatste keer, Joak, ik heb een gebroken bij verfaaien. Nee ik, ik heb Stefan niet vermoord. En Jaak, ik ben gelopen omdat ik benauwd dat, toen ik hem door gevondenheid, dood. Ja, dood, met of zonder pink. Je hebt hem doodgevonden, met of zonder pink. Geef antwoord, Frank, met of zonder pink. Ja, met of zonder ik. Weet ik dan niet, dat ik, kijk ik daar niet op gelet. Ik ben direct weggelopen. Pieter, dat Elena Litin de touwtjes in handen heeft. Nou, hoe komt het op dat idee? Ja, het is al sinds duidelijk dat Lernout haar beschermt, hè? Of wat? De, de commissaris, uh, breng ik nu Elena Litin naar boven of? of uh... Heeft Lernout nog iets gezegd, kerel? Nee, nee, nee, nee. Hij is heel braaf meegekomen. Hij heeft alleen maar gevraagd of dat hij alsjeblieft een glazen water kon krijgen. Dat heeft hij natuurlijk ook gekregen, hè? Zeg, commissaris, voor mij is één ding duidelijk: die Frank Lernout is doodspaan. Ja. Maar van wat, hè? Karin, ja. die tipmachine ja. die je bij Calant gevonden hebt... die staat in uw bureau, hè? Ja, ja, ja. ja. Vermeulen komt hij eens even bekijken. Maar de kans dat hij bruikbare vingerafdrukken gaat vinden... is wel 0,0. Weet je wat? Jan en ik gaan nu Elena Letin ondervragen. Ja, ja. Geef Lernoud nog een kwartier of zo... Uh -huh. haal hem dan terug uit zijn cel... breng hem naar uw bureau... Ja. en laat hem daar een brief tikken op die machine van Calant. Oké. Okay. Hoe? Waarom? Gij denkt dat Lernoud die afscheidsbrief van Duran getikt heeft? Of wat? Frank heeft, heeft foto's van, van, van mij gevonden? Foto's uit Chili? Bij die meneer Verfai? Dat is toch wat hij beweert, mevrouw Littin? En, en op die foto staat Silvio Gernan? Ja, en Paul Verfai. U blijft erbij dat u Paul Verfai niet kent. Ik ken hem niet, echt niet. Jan, geef die foto eens van hem mevrouw Littin, die foto waarop hij poseert naast die beelden op het Paaseiland. Ik, ik ken hem niet. Mevrouw Littin, u zal ons nu echt moeten gaan vertellen waarom u Frank in het hospitaal verstopt hebt. We hebben u al uitgelegd dat we vier moorden onderzoeken. Frank heeft niemand vermoord. Frank zal zoiets nooit doen. Hij is geen slechte jongen. Ik ken hem, ik ken hem heel goed. Frank heeft hulp nodig, geen gevangenis. U kende Stefan Priem ook. Ja, misschien iets minder goed, maar... Commissaris, ik heb u toch al gezegd. Oké, okay. oké, okay, ik heb Stefan wel eens gezien, samen met Frank. Ze zijn mij ooit eens komen ophalen om een uitstapje naar zee te maken, naar de pannen. U wist dan waarschijnlijk ook wel dat ze niet alleen vrienden waren, maar ook collega's. Collega's-inbrekers bedoel Commissaris, ik. Commissaris, ik wist wel dat die jongens geen heiligen waren. Natuurlijk wist ik dat. Ja, en als therapeute probeert u hen op een zachtaardige manier te begeleiden, dat begrijp ik wel. Vermeer, haal Frank is ja. naar hier. Hij zal nu bij Karin zitten. Laat hem daar eerst maar rustig doen wat hij voor mij moet doen, oké? Okay? Ja. Frank zal toch niet te zwaar gestraft worden, die commissaris. Mevrouw Littin, ik zal open kaart met u spelen. We hebben sterke vermoedens dat Paul Verfay en Silvio Hernan vermoord zijn in opdracht van meester Van der Weijden. Dat! Dat is onmogelijk commissaris En dat meester van der Weide die opdracht gegeven had Omdat hij geen andere uitweg meer zag om gerechtigheid te doen Commissaris, Chris zou... Hij, hij zou zoiets nooit gewild hebben We hebben een pistool van hem gevonden bij het lijk van Silvio Hernan Wist u dat Chris een wapen in huis had? Ja Hij heeft het u ooit getoond? Ja, en hij heeft... Hij heeft wat, mevrouw hij, Littin? Hij, hij heeft dat pistool aan mij gegeven Waarom? Voor mijn veiligheid. Voor het geval dat... Voor het geval dat je aan mij thuis zou komen lastigvallen. Maar ik heb het naar hem teruggebracht. Wanneer? To, wat toen er bij mij is ingebroken. Ingebroken? Niet, nee, niet echt ingebroken. Er is bij mij thuis iets naar, naar binnen geduwd... Door, door een raampje naast de achterdeur. Snachts een soort plankje met, met tekens op. Een plankje met... Momentje. U bedoelt dit hier? Ja. Dat is een rongorongol rongo tablet hé? dat komt van het Paaseiland. U kent het? Uh, nee. Marijke heeft mij verteld dat het bij Chris zijn lijk gevonden is... en dat u aan haar verteld hebt wat het was. En u weet niet wat dat te betekenen heeft? Ik bedoel, dat het bij u binnengegooid is? Nee, commissaris. Wie heeft het volgens u bij u afgeleverd? Sylvia Hernan. Mevrouw Littin, het spijt me dat ik het moet zeggen... maar ik heb de indruk dat u mij niet de waarheid vertelt... of oh. maar een deel van de waarheid... Oh. Vertel me eens waarom Hernan al die moeite gedaan heeft om s'nachts dit plankje bij u te deponeren, maar het blijkbaar niet nodig vond om u verder lastig te vallen. Sorry, hè, maar hij had u toch ook kunnen vermoorden? Ik, ik weet niet, commissaris. Ik was gewapend. Hè. Misschien dat hij daarom... Hij heeft u gezien. Hij heeft gezien dat u een pistool in handen had. Nee, hij was al weg toen ik kwam kijken met het pistool. Nou, Je weet dus helemaal niet of het wel Silvio Hernan was, hè? U weet toch waar dit plankje vandaan komt, of niet? Van bij Paul Verfaille. Maar Rijke heeft me dat ook verteld. Paul Verfay, Die u dus niet kende? N nee, commissaris. Commissaris, laat ik hem binnen. Ja, ja, doe maar. Oh, Elena. Oh, Elena, ik heb een spitter dat ik u dat allemaal aangedaan oh, heb. Wat aangedaan, Frank? Frank, waarom heb jij mij dat niet verteld van die foto's? Maar Elena, ik... Commissaris, ik heb u toch gezegd dat ik geen foto's gestolen heb. Wat heeft u hem dan wel verteld, mevrouw Lietien? Waarom hebt je Frank verstopt? Commissaris, laat Helena gaan. Ze zit hier voor niks tussen. Geloof me, toe alsjeblieft. Oké, okay, andere vraag dan maar. Ik wil nu van u beiden weten hoe Lorenzo Calant in heel deze zaak betrokken geraakt is. Lorenzo? Ja, Lorenzo. Die de pink van Stefan Priem in het concertgebouw heeft neergelegd. Tussen haakjes een pink die Stefan al kwijt was... voor de brand in de manijze uitgebroken is, Frank. En hopelijk voor hem nadat hij vergiftigd is... ...was Lorenzo betrokken bij die inbraak, Frank. Ze zijn overduidelijk kalant uit de wind aan het zetten, Peter. Ja, dat is inderdaad zo. Maar wij gaan kalant nu eens alle hoeken van de kamer laten zien, hè. Wacht maar. Zeg, Weet we wel iets meer? Nee? Zeg, commissaris, ik vind dat we nu Lernoud en Litint bij elkaar moeten steken. Je bedoelt uh, beneden in één cel? Ja, ja. In de hoop dat ze elkaar zo nerveus gaan maken dat ze... Ja, Karin, dat is een goed idee. Doe maar. ja. Zeg uh, hebt geleerd nou nu iets laten tikken. Ja ja, maar negatief hè. Het ziet er niet naar uit dat die afscheidsbrief van Duran hernan... met die machine van calant getikt is. Enfin, op het eerste zicht toch. Vermeulen zal dat toch nog moeten bekijken. Ah, nou jongens, wat, wat was met dat En uh, heeft het buurtonderzoek bij Van der Weijden nog iets opgeleverd? Heb je die apotheker nu eindelijk vastgekregen? Oh, die de mens kan al een beetje zagen, ze. nog, wat uh, ja. wist hij te vertellen. Ah, wel, dat hij een paar keer zo'n jonge vent... die mankte door de straat is zien lopen. En dat hij de gast precies het huis van meester Van der Weijden in de gaten onthouden was. Aha, ja, ja, ja, ja. Maar dat is wel een paar maanden geleden, hè. En voor de rest waren er de laatste dagen opvallend veel auto's van Brugge 2002 in de straten te zien. Zo van die nieuwke Zee, die nieuwe Beatles. Ga nu kalant maar halen en steek hem in de verhoorkamer. Ja. Karin, haal jij ja, is... maar zijn tipmachine, want die zullen we nodig hebben. Okay. Waarom? Waarom? Onder andere om te bewijzen dat hij toch die anonieme dreigbrieven naar Van der Weijden gestuurd heeft. En wilt je nu al weten waarom hij dat gedaan heeft vermerken? Huh? om ons op een dwaalspoor te brengen.